Bij het CDA-meldpunt voor pomphouders en winkeliers in de grensstreek... zijn tot nu toe zo'n 400 klachten binnengekomen. Het CDA zette het meldpunt vorige week op om te inventariseren... wat de gevolgen zijn van de accijnsverhoging op diesel, LPG en alcohol. Volgens CDA-leider Buma zijn veel pomphouders nu al in grote problemen gekomen. Sommigen zouden tot 50% omzetverlies hebben... omdat automobilisten over de grens gaan tanken. Staatssecretaris Wekers wil de accijnsverhoging in mei evalueren. De Oekraïnse president Janukovic voert opnieuw gesprekken met oppositieleiders over de politieke crisis. Uit eerder overleg is geen oplossing gekomen en in de hoofdstad Kiev waren vandaag opnieuw rellen. Bij het nieuwe overleg zijn verschillende leiders van de oppositie onder wie Kritschko. Ze eisen dat de president aftreedt, maar Janukovic is dat niet van plan. Betogers hebben vandaag het ministerie van Energie in Kiev bestormd en korte tijd bezet gehouden. Ook waren er protesten in verschillende andere steden in Oekraïne. Bij rellen in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vier doden gevallen, melden bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Volgens getuigen gebruikte de politie traangas en schoten agenten met scherp in de lucht. In Cairo wordt gedemonstreerd tegen de regering. Het is vandaag drie jaar geleden dat de revolutie tegen het bewind van Hosni Mubarak begon. Agnes Jongerius, de voormalige voorzitter van de FNV, wilde niet de lijsttrekker worden van de PvdA bij de Europese verkiezingen, zei ze in het radioprogramma Troskamerbreed. Kamerbreed. Jongerius staat nu tweede, achter Paul Tang. Jongerius voerde vanaf de zomer gesprekken over haar kandidatuur. Ze heeft naar eigen zeggen afgezien van het lijsttrekkerschap, omdat ze zichzelf te onervaren vindt in de politiek. Het weer, de komende uren vanuit het westen regen met kans op onweer. Vooral aan zee, vanavond zware windstoten. In het noordoosten valt sneeuw. Morgen overdag zon en vrijwel droog. In de namiddag en avond opnieuw regen. En in het noorden en oosten sneeuw en natte sneeuw. Dit was het nos Journal. Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe? Ja, optiek slinger. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Of leaving competition behind Been dreaming about this all my life But It's time Finally pulling it through For all the time starting anew It's time to start waking up Hij draagt mijn reen. Hoe lang is hij rood?